Drie uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Acropolis en andere bezienswaardigheden in Griekenland... zijn op de laatste dag van het jaar niet te bezoeken. De beheerders hebben het werk neergelegd... omdat ze geen extra vergoeding krijgen voor werken in het weekend. De acties waren niet aangekondigd... waardoor veel toeristen te vergeefs voor de hekken stonden. De beheerders willen niet meer op zaterdag werken... zolang er niets is geregeld over extra salaris. Die vergoeding is als onderdeel van de bezuinigingen in Griekenland verdwenen...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 De Franse politie heeft nog geen idee wie het goud in de metro heeft achtergelaten. Hoeveel de goudstaven waard zijn is ook nog niet bekend. In een deel van de wereld is het nieuwe jaar al begonnen. Samoa en Tokelau beleefden een bijzondere jaarwisseling. Door eenmalig 30 december over te slaan... zijn die eilanden in de Grote Oceaan nu de eerste die het nieuw jaar vieren... en niet meer de laatste. Samoa had in mei besloten om een dag over te slaan... zodat het niet meer bijna 24 uur achterliep op Nieuw-Zeeland en Australië... de twee belangrijkste handelspartners. De nieuwjaarsfeesten in Nieuw-Zeeland zijn in het water gevallen door storm en regen. Het weer was zo slecht dat een groot vuurwerk en twee concerten in de hoofdstad Wellington werden afgelast. Bij het operagebouw in Sydney keken anderhalf miljoen mensen naar het traditionele vuurwerkshow.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 Hoeste hoogte, rusteloze zielen. Succesreprise door Nederland en België. En op Broadway. Kijk nu op artemis.nl Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag opium op deze laatste dag van het jaar. Voor we aan de oliebollen gaan nog een paar aardige gesprekken en fraaie muziek... zoals we die de laatste maanden in de Amstelfoyer in Carré... onze vaste uitzendplek hebben opgenomen. Over Kightman bijvoorbeeld, over George Harrison en over de dijk. De Molukken... Curaçao en Brazilië, die, die landen, die kwamen 26 november samen op, een, op ons podium in Carré. Julia Loco, Iseline Callister en Lilian Vieira mixten hun culturele en muzikale achtergronden in de groep Nomads. Hun vertolking van She's Not There, van de zombies en van Carlos Fontana, deed even vergeten dat het buiten volop herfst was. She's Not There, de the Nomads. Ze staan uh, 7 januari in Alsmeer, 10 januari in Amstelveen. En uh, ze toeren nog met, uh, even kijken, tot en met 31 januari door het hele land. Ik heb het nog even gecheckt trouwens. Santana's versie van uh, She's Not There die staat op nummer 334 in de top 2000. Dus die hebben ze daar al lang gedraaid. De versie van de zombies die komt in de lijsterlijsten helemaal niet voor. Ik ben Susan Raas en ik was afgelopen jaar in Opium te gast vanwege de film die ik gemaakt heb over de dijk, hou me vast. Die is inmiddels al in de bioscoop geweest en op tv. Maar um, mijn, hoogtepunt, mijn culturele hoogtepunt van afgelopen jaar is natuurlijk een film, want ik hou heel erg van films. En het is ook een film waar ik eigenlijk heel erg um, um, ongelukkig en bedrukt uitkwam. En toch ook weer niet. Het is de film Melancholia van Lars van Trier. Die gaat over het einde van de wereld en... Um, nou ja, dat einde leek een beetje dichtbij dit jaar. Maar het mooie van die film is dat uh, de hoofdpersoon, die eigenlijk een hele uh, manisch depressieve vrouw is, enorm opknapt van het einde van de wereld. En um, ja, dat vond ik toch ook wel iets heel moois hebben. Dat, dat als dat eenmaal dat einde zich aandient, dat je daar toch ook uh, je schouders maar uh, recht moet hebben en je hoofd omhoog en uh, dat einde ook maar tegemoet moet treden. Dus een hele heftige film vond ik het, uh, maar wel passend bij dit rare jaar. Mijn favoriete film was dus Melancholia van Lars von Trier. Ja, dat was uh, Suzanne Raas. Overigens volgens de Maya's komt het einde van de wereld pas in 2012. Dus misschien krijgen we dat nog. Op het uh, Nederlands Filmfestival ging in september... die film van Suzanne Raas, Hou me vast, in première. Uh, Suzanne had een uh, camera in het tourbusje van uh, de band onder andere. En ze kwam bij iedere bandlied thuis. Maakte allerlei beslissende momenten mee. Maar de vraag was, hoe kwam ze zo dichtbij? Nou, het begon met een brief aan de band... en een aanbeveling van een goede vriend van de band, schrijver Thomas Verbocht. Ik had een goede vriend, die ook een vriend was van de dijk. Die heeft in ieder geval gezegd van neem deze brief serieus. En toen heb ik een hele mooie brief geschreven. Uh, Thomas Verbocht is dat, die heeft ook een boek geschreven over de dijk. Uh -huh. um, en uh, toen moest ik echt op audiëntie komen. En uh, ze wilde zien wat ik gemaakt had en hoe ik werkte. En, uh, uh, ja, ik denk dat, dat vooral mijn laatste film over uh, oude actievoerders van Greenpeace... de Rainbow Warriors yeah. op Waikiki Island, die viel yeah. goed. Die, daar herkennen ze zich misschien ook al een beetje in. Goed, dan vervolgens ga je, ga je op pad. Je hebt een hele mooie techniek uh, gebruikt. naar Mijn gevoel is dat, dat je namelijk de bus hebt voorzien van voor cameraatjes... waardoor ze ook, uh, zich relatief onbespied weten... Toch? Ja, nou ja, ik denk dat ze altijd wel bewust bleven hoor, van die cameraatjes. Maar mijn grote probleem was dat de dijk die vergadert niet. Nee. Alles wat besloten wordt over het uh, wel of niet spelen van nieuwe nummers... de veranderingen, in de setlijst, uh, inkomsten, rechtenproblematiek... alles mm -hmm. wordt in het busje besloten. Ja. En uh, de manager, die ook, de, hè, Jan Jantien Keunen, die de band altijd weer... Uh, naar het concert brengt en weer naar huis, die zei... ja, daar kan niemand bij. Het nee. is gewoon vol, die bus. Ja. En toen zei ik, nou mag ik dan camera's ophangen? Nou, dat vonden ze eigenlijk zo'n stom idee. Dat ze zei, nou ja, doe maar, maar ja... Dus ik heb uren en uren materiaal van de band. Hier, van de Lubbe die dropjes eten, En mensen die gewoon liggen te slapen. En ja, zo. Dus, maar uiteindelijk heeft dat toch wel een aantal heel leuke stukken opgeleverd. Ja, omdat want... je voelt dat het zo'n capsule is. Waarin ze zo samen zijn. Ja, en, uh... ja, want, ze, want ze testen op elkaar ook nieuwe nummers daaruit. Ja. Ja, althans, uh, uh, meerdere uh, leden van de band. Ja. Die maken dan een nieuwe versie van een nieuw nummer. En ja. dat wordt dan in de bus... Ze maken het thuis, ze nemen een, een stukje mee... Ja. of de, de, de iPod. En dan luisteren ze, laten ze het daar aan elkaar horen. En als er een stilte valt, dan is het niet goed. Nee, de nee. stiltes zijn dodelijk bij de ja, dijk. Ja, maar, ja, ja, ja. Ja, nee, dat... Het zit vol met prachtige fragmenten. En je hebt natuurlijk die, die hele komst... van Solomon Burke naar Nederland erbij. Het feit dat hij doodgaat is natuurlijk ook... het drama van de bovenste plank. Wat vind jij zelf het mooiste moment wat dat betreft? Ik vind de mooiste momenten waarin je ziet hoe erg ze samen uh, dingen beslissen. En er zijn eigenlijk, het uh, is dus een moment uh, dat is de laatste repetitie voor het concert met Solomon Burke. Uh, dat Huub eigenlijk zegt van, nou nah joh, ik, uh, ik weet het niet uh, of, ik wel, uh, of ik daar wel bij moet staan. Want Solomon is dan de zanger en ik sta alleen maar in de weg. En hij was ja. ook een beetje bang voor zijn eigen gitaarspel. Hij zei, ja dan speel ik misschien verkeerd. Ik sta alleen maar in de weg. Ga jullie nou maar met Solomon. Ik doe niet mee. En dan nou. wordt hij door de band voor die ongelooflijk teruggevlogen op ja, mooie dat is manier. Echt we, we, we, we, we, we gaan we even naar luisteren. Ik vind het heel raar hè, als je dat niet zou doen. Ja. Maar dat vind ik echt vreemd voelen. Ik denk dat iedereen er zo over denkt. Onder, dus uh, vergeet het maar. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Ga je taartje naar nou me halen? Ik deed nog eens een besluit. Ja. Nee, nee. nee, maar voordat ja, maar... je een besluit neemt, eerst even bellen over het mag. Hè? Dus, uh, dan dan doe het dan voor ons. Ja. Daar houden we ja, doe, doe het dan voor ons. En, en dan, dan zegt hij, dan haal ik mijn gitaar. Dus dat is echt, die, die vriendschap is heel belangrijk voor die, voor die band. Ja, ja, dat is absoluut zo. Je, je hebt een, een, een uh, ja, mooi moment in, niet alleen met Solomon Burke... maar ook de twijfel van Huub bij de dertig jaar bestaan. Van, wil, wil ik nog wel doorgaan? Ja. Dat, uh, is dat, uh, dat was in een een-op-een -een gesprek met hem. Dat, was dat de eerste keer dat je dat hoorde, of niet? Nee, ik denk wel dat het uh, iets is wat bij Huub afgelopen dertig jaar... ook af en toe uh, boven komt. Jij acteert ook en ja, komt veel Concordia, op. natuurlijk, met een trio. Uh, op ja, ik vind het leuk om ook uh, een kleinschaliger uh, muziektheater te doen. Maar um, ja daar stond natuurlijk normaal nooit een camera bij. De, nee. de dijkers was eerder twee keer uh, hebben ze een um, sabbatical genomen, bijvoorbeeld. Dat had ook te maken met Huub wil even wat anders. Ja. Nu was ik erbij. En het was ook wel iets heftiger, doordat Solomon dood was gegaan, en, en, en toch ook een soort prachtige droom in duigen was gevallen. Uh, dat Huub echt een beetje dacht van... jezus, hoe lang uh, moeten we nou weer terug? En uh, ja. uh, ik weet het onderhand wel. Ja. En tegelijkertijd, want dat, dat zegt hij altijd er wel bij... het is het mooiste wat er is, hè, die band. En tegelijkertijd denk je... ja, maar als ik nog ooit iets anders wil, dan moet ik dat nu doen. Ja. We hadden het over 2000, uh, 2012. Dus zei Marcus... ja, en hoe lang denken jullie nog door te gaan? En toen... Uh, nou, was er al om een soort... er werd eigenlijk niet eens op gereageerd. of Er was er al een bevreemding van wat is dat nou voor een vraag. En ik dacht, dat is een hele reële vraag. Dat is een vraag waar ik in ieder geval mee zit. Ja, en die vraag die legt hij dan voor. Of eigenlijk het antwoord wat hem zelf betreft aan, aan de rest van de band. Is, is want dat is voor, voor ons buitenstaanders re, uh, toch redelijk het geval. Huub van der Lubbe is de dijk. Heb jij een ander beeld gekregen? Ja, absoluut. Ik denk, Huub van der Lubbe is het gezicht van de dijk. Ja. Maar als je daar in die dijk bent, is Huub één van de acht. Of een van de vijf. Hè, de, mm -hmm. de, uh, uh, ja, er zit een heel andere rolverdeling achter... waarbij iedereen een hele belangrijke inbreng heeft. Ja. Alleen, ja, niet het gezicht naar buiten. Nee. En, en uh, ja, zijn plek is dus een andere. Uh, uh, maar hij trekt de kar wel, lijkt het heel ja. vaak. toch? Nou ja, ik denk dat, je dat bij heel veel bands... zie je toch dat de, de zanger ook een ingewikkelde positie heeft. Hè. Die moet er altijd staan. Die is ja. toch het, het contact met het publiek. Uh, uh, Pim, de, de pianist, die zei tegen mij... Ja, je moet ook niet onderschatten als wij een keer een slechte dag hebben. De uh -huh. muzikanten. Dan heb je altijd je instrument om je achter te verschuilen. Dan, dan ga je maar een beetje klooien of dan trek je je terug. Huub moet er altijd staan. En uh, ja, dat is ook iemand die altijd heel echt wil zijn, eh, of, of die, die wil zijn zoals hij is. Dus die draait geen nummertje af. Ja. En dan, als je dat niet doet, dan is het soms zwaar. Dat ja. kan me wel voorstellen. Ja, Susanne Raas was dat. Haar documentaire Hou me vast over de dijk. Echt prachtige documentaire is nu te koop op dvd. Dit is Radio 1. Opium. Voor de jubileumuitzending van Opium van 10 december vroegen we oud-columnist uh, en, uh, en ook cabaretier Jeroen van Merwijk om een loflied te schrijven op dit programma. Dat nou, werd een lied over hoe het leven eruit zou zien als er geen kunst zou zijn. Nou, dat is natuurlijk heel beroerd. Als niet de kunst was. Als niet de kunst er was om in te kunnen leven Om eventjes in weg te zweven Als niet de kunst Als niet de kunst er was Als niet de kunst er was om adem in te halen In grote, kleine, volle, lege zalen als niet de kunst, als niet de kunst er was. Als niet de kunst er was om in te kunnen schuilen, om in te lachen en te huilen. Als niet de kunst, als niet de kunst er was. Als niet de kunst er was. Om vrijuit in te spelen Om lief en leed mee in te delen Als niet de kunst Als niet de kunst er was Als niet de kunst Er was om luid in te zingen Van ongehoorde, nooit geziene dingen Als niet de kunst als niet de kunst er was, als niet de kunst er was, om min te kunnen aarden, dan had ons leven hier geen waarde, dan was ons ras geen mensenras, als niet de kunst, als niet de kunst er was. Als niet de kunst, Jeroen van Merwijk. Hij is met zijn voorstelling De Vleesgeworden Bescheidenheid. Zijn laatste programma vanaf 19 januari weer in het hele land te zien. Onder meer in Utrecht, Amsterdam, Leeuwarden en Maastricht. En die tournee die loopt tot en met 19 mei. Van Jeroen van Merwijk naar Jeroen Krabé... Nederland maakte in 2010 al kennis met zijn schilderwerk... dankzij een tentoonstelling in de fundatie in Zwolle. En sinds november is het project De Ondergang van Abraham Reis... ook te zien in Osnabruk. In, in negen doeken schetst Krabbe het leven van zijn grootvader... dat eindigde in Sobibor. Maar ik vroeg hem, hoe begin je aan zo'n project? Ik was begonnen met zes schilderijen. En toen werden dat er opeens acht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 Uh, mijn moeder was getrouwd met een niet-Jood, mijn vader, waardoor zij heeft kunnen blijven en de rest van de familie is uitgemoord. Maar waarom vond je het belangrijk om, om die periode te, te ja, schilderen? Is dat ja, voor, is het een soort hommage aan, aan, ja, aan ik opa?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 ja, support heeft bijna en belden die en hoe is het ermee en hoe gaat het en zo. Maar ja. ik werd, ik werd dag dacht, somber da, er, Ja, daar da, da zijn ze te zien geweest in de gemeente. Ja, ja, ja, dat was, gewoon, duizend, uh, ja bezoekers, succes. veel. Ja. Nou ja, en ik wilde heel graag dat het eigenlijk ging reizen. Ik wilde heel graag dat het naar Duitsland ging. En waarom? Ralf ook. Ja, waarom? Waarom denk je? Uh, daar, nee, maar... Nou ja, omdat de vertelling, zoals die daar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 En um, zelfs uh, juist als het om hele vrolijke tafereelen gaat, familieleven, beklemt het me gigantisch, omdat ja, je, we, ja, we weten je weet wat, wat er gebeurt. kun dus nou ja, je kan bloos die beginjaren maken zonder dat, dat er toch niet ook, ook in jouw ja. geest overheen hangt.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 Jeroen Krabbe. De expositie Der Untergang des Abraham Reis is in elk geval tot 26 februari te zien in het Felix Noesbaumhaus in Osnabrück. En in 2012 is Jeroen Krabe te zien in de film Alleen maar Net de Mensen, naar het boek van Robert Vuijsje. U luistert naar Opium bij de AFRO op Radio 1. Mijn naam is Annegien Goemans. Uh, afgelopen september kwam mijn nieuwste boek Glijfwicht uit, uh, een roman. En mijn culturele hoogtepunt van 2011 was uh, toch wel zeker het optreden van Brian Wilson in Paradiso op 22 september. En iedereen kent hem natuurlijk van de Beach Boys. En inmiddels is hij een hele oude Beach Boy van bijna 70. En ik wilde hem heel graag een keertje live zien. Ik had hem nog nooit gezien. En ik wilde één keer in mijn leven hem God only knows zien spelen. En die avond. Uh, ze trad hij op met zijn begeleidingsband? Echt een fantastische band, de Wondermins. En wat een mooie avond heb ik beleefd. Ja, het was echt mijn hoogtepunt. Mooi. Dat was Annegien Goemans. Brian Wilson uh, zijn Smile Sessions met de Beach Boys... die kwamen dit najaar uit in een fraaie cd-box... en die heeft Annegien ongetwijfeld ook al aangeschaft. De Glijvlucht is, dus, uh, is de titel van haar tweede roman... die zich afspeelt rond een landingsbaan. Uh, ze verdiende met dit boek een nominatie voor de BNG Literatuurprijs... een stimuleringsprijs voor schrijvers met een klein oeuvre. Andere genomineerden zijn onder meer Jan van Mersbergen... en Maartje Wortel, die dit jaar beide ook te gast waren in Opium. De prijs wordt 9 februari uitgereikt de winnaar die schrijft traditioneel bij ons aan. Maar eerst glijvlucht. hoofdpersoon is Gilles. En dat jongetje is eenzaam. Want op een dag is daar in een, een, een levende gemeenschap een baan neergelegd. Die landingsbaan. En um, iedereen is weggetrokken. En er wonen nog maar een paar gezinnen aan de baan. En zij proberen er met elkaar het beste van te maken. En zij willen ook niet weg. Want ja, zij waren er toch eerder. Dat is een beetje hun ja. insteek. Ja. En dat jongetje dat uh, zijn moeder zit in Afrika als hulpverlener. Voormalig stewardest, maar nu uh, vooral. Ze dus blijven hangen, heel blijven bakken met zonneovens, dus die leert uh, Somaliërs op de zon te koken. En dat jongetje mist zijn moeder vreselijk. En hij doet er eigenlijk, uh, hij bedenkt uh, geïnspireerd op uh, de waanzinnige glijvlucht van Captain Sully, die de, een vliegtuig op de Hudson parkeerde uh -huh. bij New York ja, een paar jaar geleden. Ja, Fantastisch, ja. Hij maakte de ultieme vleigelucht en hij redde gewoon 160 mensen. Zo onderkoeld. Maar voor deze Gilles is dat dus een held. En wat, ja. wat wil hij dan precies? Want hij, hij, is, hij is ook... Uh, hij, hij traint zijn gansen. Hij, ja, hij, ganzen, ganzen ja, hij houdt, houdt gansen en iedereen denkt dat ze vleugellam zijn. En, ja. uh, maar dat zijn ze niet. En wat wil hij? Wat, wat, wat is nou, hij wil zijn dus link dus, met die uh, Sully? Wat nou, wil... dat is, uh, Sully is een held. En ja. Amerika is echt... Je ja, kan ja. echt slipjes kopen met... Uh, <laughs> Captain Sully, uh, Flight. Uh, alles is daar te koop. Dus, en hij, hij vindt dat zo mooi dat je, dus, uh, uh, dat je die status kan bereiken. En hij, eigenlijk iedereen om hem heen is een helse vader. Want die houdt die, vliegen, die, die vogels uit de motoren. En zijn uh -huh. moeder in Afrika. En, en zo heeft hij een hele rij van helden. En dat jongetje voelt zich uh, niet gezien. Hij worstelt ermee dat hij. Uh, ja, eigenlijk kijkt niemand naar hem om. Het is yeah. een eenzaam kind. En hij wil heel graag de liefde van zijn moeder winnen. Maar hij wil ook gezien worden, wat natuurlijk iedereen wil. Dus en, hij bedenkt een plan om, om Hij bedenkt een, een, een sprookjesachtig, maar levensgevaarlijk plan. En de combinatie is uh, vliegtuig en ganzen. Dus dat is een dodelijke combinatie, dat ja. weet iedereen. Uh. Ja. En hij traint in het geheim zijn ganzen... om op de dag dat zijn moeder uh, terugkeert uit Somalië... om, haar, om dat vliegtuig te te redden, maar ik zal niet vertellen. Maar hij nee. zet een ongeluk in scène. En, ja. en hij hoopt daarmee de status van Captain Sully uh, te bereiken. En dat zijn moeder ziet hoe bijzonder het joch is. Maar het mooie is dat het jongetje in zijn daden in dat boek... al zoveel kleine, bijzondere dingen doet. Hij, hij sluit vriendschap met de dikste man ooit... die niet meer kan lopen en die beweegt zich voort in een scootmobiel. En die man laat hem ook de polder zien... en de geschiedenis van de polder. En mm het -hmm. is een hele mooie vriendschap. Ja. En zo doet hij allerlei hele mooie... Het is een echt een lief, innemend jongetje. En ja, als ja, je, als ja. je hem volgt, denk je al van: ah, het is een kleine hel. Tegelijkertijd zit er een hele uh, actuele kant aan. Ja. Want, want jij woont in Spanje, ja. dus je weet alles over overvliegende vliegtuigen. En over uh, Schiphol, dat maar en groter wordt. Meer en stortende waard. vliegtuigen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dus maar, hoe, hoe heb je dat uh, uh, erin willen verwerken in het boek? Nou, uh, ik, toen ik daar kwam wonen, uh, was het heel idyllisch en stil. En het is een prachtig historisch dorp met Hansje Brinker. En. en en het is een pareltje, vind ik. En toen ging die polderbaan open, zeven jaar geleden, 1 juni 2003 of acht jaar geleden. Dat was de nou, dag van gisteren, dat, weet ze nog? Ik weet het nog, net als uh, ja, 9-11. Ja. ja, en het was echt alsof de, alsof de hel. Oh, het was de hel. En er was een snelweg boven je hoofd geopend. Ja. En niemand wist dat. We hadden precies iets, van, ja, die route gaat eromheen, Dat ja. ging toch niet over ons heen? Ook een soort naïviteit. Hm. En het was uh, zo schokkend dat ik alleen maar dacht van ja, ik ga weg. Ik heb drie kinderen, ik ga ja. hierin zitten. En, uh, dus jij herkent je heel erg in die, die situatie van sommige van die mensen die daar wonen... die daar graag weg zouden nou, willen, in heb, het boek bedoel ja, ik. Ja, ik. Ik, ik ben me ook heel erg gaan... Ik ben gebleven, en het is verbeterd, want wij hebben veel minder last... maar ik ben me heel erg gaan interesseren in mensen die aan de baan wonen. En Ik, hm? was, ik dacht ook van ja, wij hebben dan last, maar hoe is het voor mensen die echt... Bovenop ja. in Ja. de of En die de... blijven. En ja. die daar ook plezier aan ontlenen. Dus uh -huh. ik heb heel veel research gedaan en met mensen gesproken die daar wonen. Die zeggen van, nou nee. Ik vind het leuk en ik vind het mooi. En, uh, en die hebben er ook medisch geen last van? En zo. Dat is ja. nooit goed onderzocht. Zoals oh. het natuurlijk Want daar zit ik onmiddellijk aan onder... te denken ja, aan deze ja. moderne streekroman. Ja, de dat, dat is ook een element wat in het boek voorkomt. Hè. Dat iemand die zegt van, mijn man die, die is doodgegaan waarschijnlijk door de vliegtuigen die hier voortdurend achteraan vliegen. Ja, in ja. Maar het blijft een roman. En. Het woord Schiphol wordt absoluut niet genoemd. Het is een universeel verhaal. En uh, het, het, het over liefde, en, en inderdaad ook tussen de regels door... gaat het ook over uitbreiding en van hoe gaan we daarmee om veiligheid. Uh -huh. Annegine Goetmans was dat. Haar uh, glijvlucht, zoals het boek heet, is verschenen... bij uitgeverij De Geus. En op 9 februari, februari hoort zij of ze de BNG-literatuurprijs heeft gewonnen. Straks Jan Donkers over George Harrison. Nu het journaal van 1 over half 4 met Martijn Nehuis. Radio 1, het NOS-journaal. In de Parijse metro is een koffer met een grote hoeveelheid goud gevonden... De spoorwegautoriteiten sloegen gisteravond alarm op het metrostation massy palaisot omdat in een hoekje van een wagon een koffer was achtergelaten. Toen de politie hem onderzocht, bleken geen bom in te zitten... maar twintig kleine goudstaven. De Acropolis en andere bezienswaardigheden in Griekenland... zijn op de laatste dag van het jaar niet te bezoeken. De beheerders hebben het werk neergelegd... omdat ze geen extra vergoeding meer krijgen voor werk in het weekend. De acties waren niet aangekondigd... waardoor veel toeristen vergeefs voor de hekken stonden.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 AWB verkeersinformatie met een korte file na een ongeluk op de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda voor de Van Brinoordbrug 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Opium, het cultuurmagazin van de AVO. Hans Smit. Goedemiddag, welkom terug bij Opium. De vierde Beatle, de stille Beatle, de saaiste Beatle. Je kunt veel zeggen over George Harrison... maar hij heeft nooit de status bereikt van John Lennon, Paul McCartney... en in mindere mate Ringo Starr. Toch maakte Martin Scorsese niet de minste... een documentaire over de gitarist. Popkenner Jan Donkers die gaf zijn mening over, het, over de film van Drie Uur. Ik ben Jan Donkers. Ik was in Opium uh, afgelopen jaar... om. ...praten over de film van Martin Scorsese, over George Harrison, mooie documentaire... ...en ik kies wat mijn hoogtepunt betreft voor een andere Amerikaanse film... ...namelijk Steve James, wiens oeuvre centraal stond op het ITVA afgelopen november. Steve James is bekend geworden door de film Hoop Dreams... ...en op het ITFA werd zijn hele oeuvre vertoond. Het is een enkele tientallen uren film. Met als absolute hoogtepunt vond ik de film No Crossover... Uh, of alweer een uh, zwarte Amerikaanse basketbalspeler die bij een gewelddadig incident uh, betrokken is. Ik vind Steve James een hele mooie uh, uh, filmer. Hij filmt uh, heel ingetogen, hij is sociaal bewogen. En eigenlijk zijn hele overheid uh, is, uh, is uh, het bekijken meer dan waar. Dus dat was mijn hoogtepunt, Steve James op het itva Afgelopen november. Jan Honkers met zijn uh, culturele hoogtepunt van uh, 2011. Nu dan zijn mening over de film die Martin Scorsese maakt over George Harrison. De film heet Living in the Material World. Ik vind het een vrij fascinerende film met heel veel materiaal wat onbekend is, althans wat ik misschien uh, vergeten was, want mm -hmm. we hebben het schotverleken over een carrière die een halve eeuw geleden is begonnen. Ja, ik zei de, de, de saaiste Beatle, is dat wat mm -hmm. jij al van tevoren dacht of niet? Mm -hmm. Ja, Ringo is ook niet zo'n sponkelende <laughs> figuur geweest hoor, altijd. Ja. Nee. Uh, hij, was, uh, hij, hij werd de stille, de silent Beatle werd hij genoemd. Dat valt eigenlijk ook wel mee, geloof ik. Als je, als je, zeker als je de laatste jaren van zijn uh, leven bekijkt, dat hij toch ook altijd wel. Heel erg met, met jongensgroepjes in de weer was. Hè? De Monty Python, waar we het misschien ook wel over zullen hebben. Uh -huh. uh, Jackie Stewart, de, de, de, uh, reeds, de coureur ja. Ja. enzovoort. Um, ik geloof, het was een, een, een, een, niet een echt introverte jongen. Ringo die zegt ergens in de documentaire dat, er, uh, dat hij inderdaad nogal zwijgzaam kon zijn, maar dat er nogal wat opgepotte woede in hem zat af en toe. Uh -huh. Die er ook wel degelijk naar buiten kwam. Ja, de woede waarover was dat? Nou ja, de, ja de, de, we moeten het vooral ook wat dat betreft hebben over natuurlijk het moment waarop de Beatles uit elkaar zijn gevallen. Hè? En dat had toch wel ook te maken, wat, wat Harrison betreft zeker natuurlijk, met dat hij altijd maar moest vechten uh, voor dat liedje van hem dat op de plaat moest komen op die, op die LP. Hè? Je kent het waarschijnlijk wel, het hele verhaal. Het was altijd Lennon-McCartney, Lennon-McCartney, Lennon-McCartney. Dan mocht Ringo altijd één liedje zingen. Ja. Uh, en dan uh, had George, had dan, uh, die mocht dan één bijdrage, één, één lied uh, bijdragen. En dat leverde jueltjes dus op, zoals de heerkomers de Zandvoort... Nou, ja, of, nou b -B -B World, dat ja, precies. Ja. Eh, en dat, wa dat waren lang niet altijd mijn favoriete nummers. Ze hebben zeker opgegoed dat die op Revolver... dat hij drie nummers bijdragen. waaronder absoluut het allerergste aller Beatles-nummer ooit gemaakt. Namelijk Taxman. Wat ik echt een belachelijk nummer vind. Ik bedoel, als je zoveel geld hebt, dan ga je toch niet zuren over de belasting. Ja, ja, goed. Maar goed, in ieder geval, je hebt, je hebt voorkomen gelijk. Um, het, het bizarre is eigenlijk dat rond de tijd dat ze uit elkaar vielen... dat, dat, toen, dat, dat George Harrison op het hoogtepunt van zijn creativiteit was. Hm. In, die, in die tijd heeft hij Here Comes the Sun geschreven. Mike uh, My Guitar Gently Weeps geschreven. En Something In The Way She Moves. Wat, wat volgens Frank Sinatra het allermooiste. Het liefdesliedje is, wat bestaat... waar ik voor een deel wel in mee kan gaan. Ja. Maar vooral dat Hier comes de sun. We zitten nu inderdaad recht met onze <laughs> je ogen in de zon. Uren, ja. Maar het ja. is dat als... Het, het is, ik ken geen liedje dat zo mooi zo'n ervaring beschrijft. Terwijl, je hoeft helemaal niet naar de tekst te luisteren... om te horen dat het over een, een, een, een, een ervaring gaat. Hè? Dus de, de zonsopgang wordt zelden zo mooi ja. eh, in, in geluid ja. vertolkt. Een, een hele klein stukje horen, zo ja. prachtig. Mooi stereo ook, hè? Prachtig. Ja. Ik hoor nu links, hoor ik een gitaartje. Ooit echt in de, buiten geschreven toen de zon opkwam? Ja, uh, met... Daar wil even niet doorheen praten. Ja, iedereen heeft herinneringen bij het Beatle-nummers. Ik weet nog dat dit het eerste nummer was wat ik ooit in stereo hoorde. Kun jij, um, uh, of heb jij iets gezien in die documentaire... wat je nog niet wist over George Eoson? Uh, ja, een, een hele hoop dingen. <coughs> wat, ik, wat ik eigenlijk de meeste opzienbare aan de scène vond... Uh, waar die vandaan komt, weet ik niet. Uh, dat is, is gefilmd ten tijde van de opname van de voorlaatste LP, geloof ik. Uh, um, Paul had het nummer Hey Jude geschreven. En er komt uit, uit, uit allerlei uh, stukjes bij elkaar gevoegd... krijg je dan de informatie dat uh, George wil daar een riff... tussen die eerste en die tweede zin hebben. Hè? Dus Hey Jude. En wow, hij wil wow, wow, daar wow. een riff hebben. Ja. En dan, na, dan komt die volgende regel. Don't make it bad, geloof ik. Ja, of zoiets, nou Dat wilde Paul dus niet. En dat, dat, dat, dat leidt in de studio, dat is gefilmd... wat ik opzienbarend vind, tot een, uh, tot een behoorlijke uh, breuk. Ja. Het was niet de eerste keer. Dat, uh, dat er ruzie was. Ringo was al eens een keer uit, eruit gestapt, maar weer teruggegaan. En George is een heel mooi verhaal dat David Dalton, dat het niet in de film zit overigens, maar dat David Dalton, de, de pop Amerikaanse popjournalist, ooit eens verteld heeft: dat um, George, die kon, ja, hij kon geweldig gitaarspelen. Hij was de, de beste gitarist van de Beatles. Hij is er ook al, bijgekomen destijds omdat hij gitaar ja, ja, spelen. Ja, ze hadden echt een goede gitarist nodig, ja. want het was Lennon dus niet. Nee. En, um, en hij, hij, hij, hij zit daar met beetje slide te spelen. En John was toen net met Joko, <tijds> en die begon. Op de Van haar bekende manier mee te jodelen. En toen werd George zo ontzettend kwaad dat hij zijn gitaar in de hoek heeft gegooid in de studio uitgelopen. Is. Ja, dat, dat is volgens mij ook een quote van. Kunnen we hem even naar luisteren. Dat is leuk. Even te laten horen. It was just a very, very difficult, stressful time. And to be You know, even under pressure, being filmed, having a row as well. So that's what happened. I just got up and I thought, well, I'm not doing this anymore. You know, I'm out of here. And so I got my guitar and I just went home and wrote wah-wah. <laughs> de wat stille, hij wordt ook door George Martin, de, de producer, wordt ook mm. al beschreven als de, de stille Beatle. Terwijl Paul McCartney die zegt wel in diezelfde documentaire van ja, je moet het zien als een vierkant. We ja, waren ja. Eigenlijk, ja. Ja, het was niet alleen maar John en Paul. Nee. En dan die twee die er een beetje bij hingen. Nee. Het was echt, en als je het uit een vierkant als je aan een hoek haalt, is het geen vierkant. Precies. Meer. Ja, het was een, het was een hele maar dat is makkelijk praten. Ik, als je... Ja, maar het is ook wel zo: het is een hele symbiotische relatie geweest, inderdaad. En uh, die twee gigantische ego's, Lennon en McCartney. Uh, en dan inderdaad. Ringo die dan een beetje de, de, de clown mocht ja. uithangen af en toe. Ja. En George die dan zorgde en steeds meer ging zorgen... voor ja, wat spirituele uh, diepte, waar hij later ook uh, Lennon wel in meekreeg. Uh, McCartney die heeft altijd... Uh, ik vind het ook zo opvallend in die film. Hij, zit, uh, hij heeft altijd uh, een, vanuit één positie zich gefilmd... echt als een gentleman. Hij is heel afstandelijk. Terwijl ja. Ringo ergens in huilen uitbarst uh, in de film. Ja, ja, aan het einde als over uh, ja, als, ja, als, als als, George... Zijn ja. De half doodlicht te gaan in Zwitserland. Ja. Ja. Is hij ook degene geweest die ervoor heeft gezorgd... dat de Beatles destijds met de Maharishi... Ja ja zijn gekomen. Ja, hij vertelt ook in die film dat uh, de Maharishi... Uh, dat had de uh, het, het, het is helemaal begonnen met via Ravi Shankar... Hè, de, de, de, de vader van Nora Jones, ja. zoals ik het wel heb. Ja. Um, uh, en de sita-speler, de, de ja. die ja. heeft hem dus geleerd sita te spelen. Een vreselijk instrument. En, uh, maar via hem in contact gewoon met Oosterse filosofie... Oosterse denkbeelden, uh, Indiaanse uh, religie. En uh, toen zijn ze met z'n allemaal naar zo'n ashram gegaan... wat vervolgens uh, Ringo net zoiets was als... Billy Butlers holiday camp. Uh, die nam het allemaal niet zo vreselijk serieus. Maar George nam het heel erg serieus. En hij heeft ook zijn hele leven lang hij staat mee gemediteerd. Ja. En uh, door het zien van deze film. En met name de opnamen die, die gemaakt zijn. Uh, uh, kort voor zijn dood. of kort voor zijn dood, in de jaren voor zijn dood. Er zit één heel opvallende scène in. waarvan je pas later pas merkt dat die. Uh, de, gemaakt is op het moment dat hij gehoord heeft dat hij kanker heeft. En hij spreekt met wat journalisten. en de de serene waardigheid waarmee hij dat vertelt... Ja. Uh, ja. Dat, ja, dat zal dan toch wel iets te maken hebben... met een bepaald soort innerlijke rust die hij gecreëerd heeft. Ja, en dat ja. is misschien wel iets van je ja, op ja. te zeggen. Nog even tot slot, heel kort. Ja. Uh, waar zie je dan van Scorsese in? Is dat de, de afkappen van de muziek bijvoorbeeld? Dat uh, ja, nogal wat in de montage. Scorsese, het is ongelooflijk, dat oeuvre wat aan het Bouwen is. De muziek, uh, vrij is de fantastisch. Stones, ja. Um, ja. Stones, maar ook uh, de, een fantastische zevendelige bluesbox uh, dat hij gemaakt. Ja. En uh, natuurlijk, de, de, hij is de enige die Bob Dylan... enorm ver heeft weten te krijgen in een... Uh, in een film. En je ziet het vooral... het is, het is ongelooflijk goed, mooi gemonteerd, vind ik. Er is geen verteller nodig. En toch is het een heel organisch verhaal. En dat is... Uh, ja, maar ook wat je zegt is ook waar, hoor. Hij gaat toch onmerkbaar af en toe met, met, met muziek. Ja, precies, ja. Maar het is een absolute liefhebber, dat merk je aan alles. Ja, Jan Donkers over uh, Martin Scorsese. George Harrison, Living in the Material World, is uh, verkrijgbaar op DVD. Op 12 november kwam uh, de band... Ook art eye van Jurre de Haan langs in carré voor een optreden. Een van de hoogtepunten was Let's Get Ready to Die. Nou, laten we die, die, die titel maar niet als voornemen beschouwen, maar wel hopen dat er in 2012 net zulke mooie muziek gemaakt zou worden. But you don't need a light, don't need a light, don't need a light To see the dark, to see what's wrong If it keeps getting harder to breathe Yeah, it keeps getting harder to breathe So let's get ready to die Let's get ready to die Awkward was dat Let's Get Ready to Die. Uh, zo heet het nummer, komt van het album Everything on Wheels. En uh, Awkward Eye staat 6 januari, dat is volgende week alweer. In uh, Utrecht, 6, uh, 7 januari in Den Haag. En 14 januari op Noorderslag in Groningen. En voor meer tourdata kijkt u op www.awkwardeye.com. Ik ben Menna Laura Meijer. Ik ben de regisseur van de Kiteman Now What documentaire... over Colin Benders, ook gekend als Kiteman. Mijn culturele hoogtepunt van... Um, 2011. Ik heb daar een hele tijd over na moeten denken en ik kwam, kon eigenlijk steeds maar niks verzinnen. Maar dat komt omdat het cultureel hoogtepunt dat zo ongelooflijk saai klinkt. Uh, totdat ik me bedacht dat ik gewoon afgelopen zomer een boek heb gelezen. wat ik al heel lang in mijn iPad had staan. Waar ik deze zomer in begon. Dat is Just Kids van Patti Smith. En dat boek gaat over haar uh, verhouding of haar relatie, de vriendschap met uh, Robert Mapplethorpe, de fotograaf. Het heeft me ongelooflijk geraakt en ik vind het een van de aller, aller, allermooiste boeken. En het mooiste, of tenminste wat het meeste indruk op mij maakte, was wel het moment waarin ze omschrijft dat hij dus op sterven ligt. Mepple is in de, de tachtig jaar gestorven aan AIDS. En uh, ik, ben, uh, ik heb die hele, nee, ik denk wel de, de laatste twintig pagina's kon ik alleen maar huilen omdat ik het zo ongelooflijk indrukwekkend vond. Just Kids van Patti Smith was echt mijn... Absoluut hoogtepunt van dit jaar. Sorry van Colin Benders. Colin Benders die als kaitman met zijn hip-hop orkest in 2009 razendsnel doorbrak. Hij was binnen no time de lieveling van de popscene. Al zijn concerten verkocht uit. En hij won de prestigieuze popprijs op Noorderslag in Groningen. En toen besloot Colin Benders met het orkest te stoppen en een nieuwe weg in te slaan. Documentairemaakster Menna Meijer, u hoorde haar net, volgde hem tijdens dit moeizame proces. Haar, haar film Kitman Now What? was een van de publieksfavorieten op het ITVA in Amsterdam. Ze vertelde in Opium eerst hoe ze in contact kwam met Colin. Ja, ik heb hem leren kennen toen ik zijn eerste, ik maakte zijn eerste videoclip maakte. Dat was in januari 2009. Volgens mij. Dus toen wist niemand wie hij was. Ik had ook zelf nog nooit van hem gehoord. Ik kreeg uh -huh. dat uh, nummer kreeg ik opgestuurd via de mail, wil je daar iets mee doen? En aangezien ik nooit clips maakte, zei ik ja. En ik, wij zaten dus met z'n allen in Blackpool heel veel te roken en te zuipen. Daar werd Hilton en draaide die clip. En ik geloof, voordat we terug in Nederland waren... Uh, was, was de bom helemaal gebarsten. Was hij gewoon alles uitverkocht. Iedereen wist wie die was. De wereld draait door, boom, alles. Ja. Waanzinnig succes. Ja, dat komt, niet door, dat komt door jouw clip. Nee, dat, als dat maar ware, dat, ja. zou, dat, zou dat zou nou eens leuk dat zijn. Nee, leuk dat zijn, kwam ja. helaas gewoon door hemzelf. Ja. Maar, dus, maar, uh, maar goed, die, dus die contacten die waren er al. Was het toen ja. ook makkelijk om te zeggen van ik wil je volgen? Want je, zag je aankomen wat er ging gebeuren na nee. dat grote succes? Nee, nee, nee, nee. De, het idee voor de film was heel simpel. Wij, uh, wij hoorden op een gegeven moment dat hij zou stoppen. Mm -hmm. En uh, de eerste draaidag was het laatste concert. De Heineken Musical 2009 ja. december. Dat was onze eerste draaidag. En we zouden niet stoppen met draaien voordat hij iets nieuws had. Wat ook echt van hemzelf. Was. Dus dat was het enige wat we wisten. Dus dat had heel lang kunnen duren eigenlijk? Ja, het had heel lang kunnen duren. En God knows dat, soms voelde het ook alsof het heel lang ging duren. jij ja, Welke momenten waren dat? Nou ja, zo, zo rond de zomer... Zo dat hij wel terugkwam uit India na die depressie... maar dat we toch echt niet wisten... Ja, of wat er dan zou gaan gebeuren met hem. Of hij wel weer muziek zou horen in zijn hoofd. Zoveel dat het ook genoeg was om een nieuwe plaat te maken. Ja, laten we even naar de stem van uh, Kajtman, van de collega, uh, gaan luisteren. Ja, nu de laatste tijd heb ik een vorm van niet voelen. of gewoon van heel weinig voelen, wat ook in die bubbel zit. En ik heb altijd een vorm gehad van heel extreem voelen. En dat uit zich een hele positieve zin... In projecten in dingen weet ik veel het allemaal. Maar hier uit dat zich ook een hele negatieve zin. En daar die uitlaatklep voor, die ken ik niet. Ja, hij, hij, hij zit in een soort van bubbel, noemt hij het zelf. Ja. Dat, dat, heb je dat ook zo ervaren toen je met hem in contact kwam? Ja, denk ik het wel. Ja, ja. Also, het was ook een heel, uh, heel vreemd om zeg maar, dat in een film als het ware real-time mee te maken. Ja? Omdat... Ik had natuurlijk, uh, als, als regisseur heb je altijd een soort van afstand, ik ben ook veel ouder dan hij. Dus je kijkt op een hele andere manier naar iemand die gewoon echt zijn eigen leven leidt. En het enige wat je beslist is of je het draait of niet. Mm -hmm. Dus je zit als het ware real-time in zijn emoties. En dat is natuurlijk heel vreemd om mee te maken. En ook wel, vond ik ook heel heftig om ja, mee te maken. Ja. Dat zijn er momenten was? geweest dat je dacht, ik kan, ik kan hier niet draaien. Ik mag draaien, maar ik wil het niet. Nee, dat, ik ben, nee maar zo, dat is het gek geweest. worden. Ik ben natuurlijk, het is wel een baan. Dus ja. ik draai natuurlijk alles waarvan ik denk dat het gewoon relevant is. En dan beslis ik. Kijk, wat, je, wat ik eigenlijk doe, dat zeg ik ook tegen de mensen met wie ik film, draai alles, alles, alles, alles. En dan in de montage bekijk je hoe de balans is. En wat zeg maar over de grens gaat van intimiteit of van. Uh, Gevoeligheid en zo. Maar dat is eigenlijk niet iets wat je kan beslissen tijdens het draaien. Want daar wordt iedereen heel erg uh, gespannen van. Ja, weet je? Dan denk je ja. dat het ja, wel of niet in bed wel of niet dit of dat. Nee, ja. dat werkt niet. Nee, want in bed heb je hem inderdaad ook als hij wakker wordt, beter ook. Ja, vreselijk, ja. ja. Nee, maar dat, dat is helemaal niet zo erg. Nee? Dat is helemaal niet zo erg. Dat denkt iedereen dat dat altijd heel erg is. Hoe kom je dan is. binnen? Dan heb je er ook geslapen. Hoe kom je binnen? Ja, of, of nee, jongens, zeg je, kijk, hij slaapt natuurlijk heel de tijd. Hij is gewoon 24, dus gewoon alle jonge oh. mensen van 24 die liggen gewoon basically heel de hele dag in bed. Even generaliserend. Okay. Even generaliserend, maar dan, ja, nou ja, dat nee, nou, is... Ik heb die fase overgeslagen blijkbaar, ja. Ja, maar je hebt dan ook nu een glansrijke carrière. Oh! Nee, maar luister, We zijn lekker op Nee, Lekker, ja, nee. Ga lekker. Ga, lekker. ga, ga zo nee, maar door, Kijk, ja. heel veel jonge mensen, zeker ook jongens die slapen heel veel. Trouwens, en ook als je je zorgen maakt over het leven, dan slaap je ook veel. Ja. Dus eigenlijk... Nou, maar was je het Want jij bent er dus en dan gaat hij slapen. Luister, en dan ben, ben je er niet... nog als hij weer wakker wordt. Of, of, of... Nee, nee, nee, wij zeiden dan gewoon... Uh, we komen de, dan en dan draaien en dan... Uh misschien hadden we zelfs wel de sleutel, of ja. mijn assistent had de sleutel... of zijn vader deed de deur open, dan gingen we naar boven... En dan lag hij natuurlijk te slapen. Ja. Nou, dan draaien we dat even. Kijk, hij lag sowieso heel veel te slapen. Ik had 90 minuten hem slapend in beeld kunnen brengen. Oh. Dat kan ik je nu al... Maar dat heb je gelukkig dus... niet gedaan. Dat, dat heb ik niet klaar, gedaan. Ja. Okay. Ja. Uh, uh, even uh, laten we naar een tweede fragment luisteren. Want hij, hij, daar laat hij uh, zien dat hij de, die praktische kant van het leven... dat hij daar heel erg moeilijk mee heeft. Ja. Op zo'n trein als de dan zie ik alleen maar ideeën en dingen en wil ik het allemaal opspringen. En dan zit ik ook met mijn hoofd daar. En als dan in één keer de switch wordt gemaakt naar een soort kille praktische wereld, dan wil ik nog gewoon in mijn bubbeltje zitten. Ja, ik moet vooral gewoon een beetje wegspacen en ideeën uitspuiten, weet je wel. Dat vind ik. Daar ben ik beter in. Uh, praktische dingen. Ja, ik kan amper mijn eigen huis bij elkaar houden. Weet je wat is een wonder dat mijn kat er nog leeft. Ja, er is dus ook zo'n moment dat, hij, uh, dat, dat, dat praktische, die praktische kant van het leven... dat, dat hij daar uh, gewoon geen oog voor heeft. Of dat, dat kan hij niet aan. Uh, dat hij op zoek gaat naar, naar een locatie om uh, um, uh, concerten te geven. Onder andere uh, de, de, die pr dat prachtige gebouw op de Radio Kootwijk, ja. Radio Kootwijk. En dan blijkt dat hij daar niet voluit kan gaan. Dan zegt hij, ja, dan gaat het dus niet door. Nee. Ga niet bereid om concessies te doen, hè? Nee, ik geloof nee. dat dat ook... Maar kijk, dat, ik denk dat dat hem bijzonder maakt. Mm -hmm. En dat hij dus die uitzonderlijke, zeg maar, die, die extreme beslissingen kan nemen. Dat zegt iets over hoe hij, zeg maar, in zijn makerschap staat. Hoe, wat voor kunstenaar hij dus mm -hmm. is. En aan de andere kant is het ook wel een soort van jeugdige uh, naïviteit... Waarin je denkt, dus dat je voortdurend op dat soort, op zo'n manier, zeg maar, die extreme uh, in kan gaan. Ik denk dat het een combinatie uh, van die dingen is. Maar hij is absoluut uh, op geen enkele manier geïnteresseerd in de uh, organisatie organisatorische kant nee, van het leven. Nee, daar heeft hij zijn vader voor. Die, die en, zijn zijn, moeder. en zijn moeder. Die hem ook heel erg vrij laten, maar tegelijkertijd ook wel zeggen van, ja, ja. Jongen, moet het wel zo doorgaan? Kan het, kan het nog wel <laughs> zo doorgaan? Want het, het vreet ook wel aan dat hij zo is. Ja, natuurlijk, maar ik denk ook dat zijn moeder, die zegt dat op een gegeven moment ook, er is geen keus. Kijk, dit is hoe hij, hoe hij is. Collet is een ongelofelijke geoot. Er is geen alternatief. Wij zien, ik denk dat niemand dat binnen nu en tien jaar ziet veranderen. Mm. Dus het is of met z'n allen erin, of met z'n allen ten onder. Er uh, is niet zoveel Keus. En ik denk dat uiteindelijk voor heel veel mensen die in, het, in, in, in een vak zitten... Eh, waarin ze kunst maken of muziek of wat dan ook... er mensen om hen heen zijn die, die hun verzorgen. En die zorgen dat die dingen kunnen gebeuren. Dat ja, maakt het ook... Ja. Uh, voor mij is dat heel belangrijk in deze film. Dat je eigenlijk ziet dat als, er, als mensen zo onvoorwaardelijk van je houden... Ja, dat er ook een hele bijzondere basis is om van daaruit extreem te kunnen denken. Uiteindelijk, je zou draaien totdat hij weer wat zou gaan, ding, gaan doen. O, ja. En gelukkig, na die reis in India... Want hij, IJsland? Maar, nee, maar oh, eerst in oh, ja, ja, India. Sorry, sorry. Hij gaat naar India om even tot rust te komen. Ja. Daarna uh, gaat Kaitopia in Utrecht, wordt opgebouwd. Gaat... De studio, mm -hmm. eigen, eigen plek. Het gaat dan hartstikke goed. Maar nog steeds niet die creatieve drive. En dan gaat hij naar IJsland en dan gebeurt het. Hè? Ja. Hij zei ook tegen mij: Ik ga naar IJsland, dan ga ik 100 nummers schrijven. Toen dacht ik al: Nou, dat lijkt me hoog gegrepen. Want er werd nou ook, ook veel geslapen. Mm -hmm. En dan ziet hij toch het Noorderlicht. En dan uh, komt hij terug en heeft hij uh, de muziek terug in zijn hoofd. Ja, het is bijna te mooi om waar te ja, zijn. Het is, he? nou, ja, maar het maar is allemaal echt. Nee, maar dat moet, dat moet je zelf ook bedacht hebben: van, dit is bijna te mooi om waar te zijn. Wat een Ik was scenario. op dat punt ook klaar om het los te laten. Hè? Dat moet je ja. ook niet vergeten. Het is natuurlijk wel zo als je in IJsland bent: dat je denkt ook een beetje, als dit nu niet gebeurt, waar zijn we dan? Dan gebeurt het nooit. Dan gebeurt het in ja. Een land, Dat is wel heel mooi symbolisch. Ja. Ja. Een hey, ja. failliet, failliet land, verjaard de muziek. Ja. Terug. Ja. Hij vindt hij, ja. Uh, ja. Wat een ontroerlijk moment is. Als hij een mailtje naar zijn ouders stuurt: van jongens, het komt goed. Ja. ja, dat is toch heel helemaal... mooi. Ja, dat is ja. prachtig. Ja. Ja. Kijk met Nou Wat is uh, nog te zien in de uh, bioscoop in Utrecht, Hoorn en Nijmegen. En vanaf april start een nieuwe clubtour van het Kijkman Orchestra. En dan kan Colin weer lekker gaan wegspacen, zoals hij dat net noemde. En daaraan voorafgaand verschijnt het nieuwe album. Zullen we nog een stukje luisteren naar Sorry? Lijkt me leuk. in zijn Kijtman-orchester met de Sorry. Zometeen het nieuws van 4 uur met Martijn Nijhuis. Daarna in het laatste half uur van Opium in 2011... onder meer een gesprek met Willem Nijholt. En we bellen met Jaap Spijkers. Zijn regie voor de eeuwenoude gijspecht van Amstel gaat morgen imprimeren. En muziek, prachtige muziek van Kim Hoorweg met de Houdini's. Graag tot zo. Opium. Avro. Vandaag gaan jullie laten zien hoe een man zijn eer verdedigt. Het hoorspel De Nederlandse Maagd naar de roman van schrijfster Marente de Moor. Winnaar van de ACO Literatuurprijs. Het is maar goed dat de vuren binnenkort een einde maakt aan dit circus. Morgenavond, nieuwjaarsdag, Pardon? hoorspelavond. Zit jij weer met je hoofd ergens anders? Ik keek naar het duel. Morgenavond, 9 uur.